Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een brand in een woning in IJsselstein in Utrecht... zijn vanochtend drie mensen gewond geraakt. De hele straat is ontruimd vanwege het vuur en de vele rook. Toen de brand uitbrak, waren er drie mensen in het huis. Twee konden zelf vluchten. De derde persoon moest door hulpdiensten worden gered. Alle drie liggen ze in het ziekenhuis. Hoe ze er aan toe zijn, is niet bekend. Mensen uit de straat zijn opgevangen door de gemeente. Honderden vluchten van en naar Ierland zijn geschrapt... Heeft te maken met de zware storm die over het land trekt. Het gaat flink tekeer, zegt correspondent Arjen van der Horst. In het westen van Ierland zijn afgelopen nacht windsnelheden van 180 km per uur gemeten. Dat is ja, bijna oceaankracht. Het is ook een record, want niet eerder werd zo'n hoge windsnelheid gemeten in dit land. En aan de kust zijn ook meters hoge golven eh, van meer dan 10 meter gemeten. Ruim een half miljoen huishoudens zitten zonder stroom. Mensen krijgen de oproep om binnen te blijven. Er Zitten nog steeds vijf Nederlanders vast in Gaza. Ondanks het staak te vuren tussen Israël en Hamas kunnen ze geen kant op. Een van hen is de 33-jarige Abed uit Almere. Hij ging daar naartoe voor een bruiloft, maar kan al ruim een jaar het land niet uit. Telkens als hij bij de grens staat, wordt hij geweigerd. Minister Veldkamp is op de hoogte en probeert te helpen. Eén wordt door Israël een veiligheidsreden telkens uh, geweigerd. Maar zitten wij echt bovenop stellen we op allerlei manieren aan de orde, ook om uh, te zorgen dat eventuele veiligheidszorgen uh, kunnen worden weggenomen. Volgens de advocaat van Abed haalt Israël hem door elkaar met iemand met dezelfde achternaam of denken ze dat hij Hamas steunt? En een gezin uit Groot-Brittannië heeft een rechtszaak gewonnen... van een hotel in Frankrijk. Het gezin betaalde 8000 euro voor een verblijf in een viersterrenhotel... maar dat was minder luxe dan gedacht. Ze kregen een beschimmelde kamer, de voorzieningen waren vies... en het ontbijt bestond uit muffe croissants. Het gezin krijgt een deel van de kosten vergoed, heeft de rechter bepaald. Het weer, nu regent het bijna overal. Aan de kust is het zelfs stormachtig. Later neemt de wind af en wordt het op veel plekken droog... behalve in het zuidoosten. Het is zo'n 8 graden. ZFM, verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en de Wijkertunnel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. That's weird.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 to death gotta give me a ride looks like the road is swallowing me up The sunlight was burning in my eyes Instead of shades, black faces of the sky Another 45 miles to go Another 45 miles before I'm home I wish I could pay Koornereingers, ja. ze gaan bij de vrienden van Amstel gaan ze nog een keer formeel afscheid, een laatste concert geven, zonder George Koymans, want die is natuurlijk vanwege zijn ernstige aandoening ALS niet meer in staat om, om mee te doen. Maar uh, ja, de mannen willen kennelijk toch nog eventjes uh, proeven van een afscheid voor uh, live publiek. In Ahoy. Het, de andere artiesten die gaan hun nummers brengen, geloof ik. Direct en zo. Uh, laatste. Ja, Komt nou aan. ja. Zon. Ze gaan het samen doen natuurlijk. En, uh, want uh, de, de andere drie leden van Komendeurin, uh, Berguier en uh, uh, César Zuiderwijk en hoe uh, heet die? Bossis ook weer? Rieners -Gerritsen. -Gerritsen. Gerritsen. Ja. Ik vind ik trouwens een sympathieke man. Ja, hij is het. een hele sympathieke man. Ja. Uh, gaan ze nog een, een laatste uh, uh, afscheidsconcert. geven? Vijf, Vijf zijn het er volgens mij. Wat vijf? Afscheidsconcert. Hè? Oh, Ach, dat zou best kunnen. Ja, oh ja, ja. Want het ja. was meteen uitverkocht. Hè, oh, allemaal. oké. Okay. Ja. ja. Nou, dus ja, goed, uh, uh, uh. Wat, wat vind jij van de Golden Earring? Uh, nou ja, het is uit mijn tijd. Hè? Ook, dus ja. Ik heb ze ook live gezien toen ik jong was. Nog heb je, daar, heb je ja. daarom, omdat je, als je hier in de studio komt, heb je alsof die hele zware koper uh, oorbellen in? Ik heb, heb je... nooit oorbellen gehad. Nou, de... ja, ja, nee, dat klopt. Dat klopt, Ik zag het ook. Ik ik ja, gelijk op. Ik heb geen lellen. Nee, nee heb ik niet. Ja. Ik heb niet waar, hangen die, waar hangen die gouden oorbellen, die golden earrings, waar hangen ja. die nou... De... Ja, dat vertel ik niet. Oh. <laughs> Zie je, ze hangen wel bij haar. maar bij, ze vertelt bij, niet waar ze bij zijn. Bij, hangen. Mij, bij mij hingen ze altijd, maar nu sleept het een woord over buiten straat. Buiten beeld, buiten beeld. Ja, buiten ja, beeld, ja. ja, ja. ja nee, maar goed, uh, ik heb een, een, een, een berichtje van de luisteraar, ik vind die interactie met de luisteraar, ik vind het zo leuk, ik zal het er even bij pakken. Ja, vertel. En dan zeg je zeggen, waar gaat het allemaal over? Nou ja, uh, uh, um, ik heb dus straks eigenlijk het nummer gedraaid. Van. Uh, hoe heet ze ook alweer? Dalida. Heel goed. En hoe heet het nummer ook alweer? Gigi Laten Rossel. Maroso. Maroso. Ja, precies. En, en, en uh, ik heb van een, een anonieme luisteraar. dankjewel Annemiek. Nou, wat leuk. Ja, wat leuk. De vertaling gaat naar oh. weet dat, Want Annemiek uh, is, is getramd met een Italiano. Ah. Hè. Per favore. Oh. Grazie, grazie. Mooi. Ja, want ze liep hier een keer langs de... Langs de, de, de, de uh, ...Watertoren ja. van Zandvoort. stond meteen scheef, hè je toren. Ja, van, visa. Van. Ja. Er ja. ja. is toch ja. niet veel meer van over hè, op het moment. Hè. Nee, die is helemaal... Het is dus een klein torentje. Ja. Maar goed, jongens, maak eventjes. Het maak het ja. Vertel, vertel. Zij stuurt dus uh, de vertaling van Dalida, Gigi Lambroso. Ik zal uh, dit beperken tot alleen voorlezen. Dus zingen zal ik niet. Het was trouwens knap warm in mijn nek. Hè. Krijg ik een lossen, uh, van lekker, dat vind uh, je vindt het wel lekker. Dat vind jij wel ik warme ik lekker. warme met in mijn nek. Lekker opwarmen. Nek. opwarmen. Jij ja, vindt dat wel lekker. Dat vind ik wel lekker. Maar even, het is een heel andere tekst. Je haalt weer twee teksten door elkaar. Goed, ja. dit is waar ja. Annemiek de stuurt. Uh, Gigi Lamaroso. Ja, nou, Eigenlijk zou je er gewoon even zachtjes mee moeten zingen. Want anders weten de mensen niet waar het over gaat natuurlijk. Zou nou, jij Gigi uh, Rosso. <laughs> <Ja. laughs> heb, heb, jij, heb jij de tekst? Ik heb de tekst. Ja, nee, maar dit is de Nederlands talen. Ik zal het even vertalen. De vertaling van. Ja. He, want dit, ben benieuwd. dit lees ik sneller voor. Dan dat het nummer duur dus. um, Het begint dus... Uh, uh, dan moet je me voorstellen dat het in het Italiaans klinkt. Dit is dan Nederlands. En het, uh, het begint met... Ik zal jullie vertellen. Voor jullie weggaan. De geschiedenis van een klein dorpje nabij. Napels. Napels. Italië. Ah. Ja. We waren met vier vrienden naar het dansfeest elke zaterdag. Om te spelen, te zingen de hele nacht. Giorgio de gitaar, Sandro de mandoline en ik... Dalidas, danste en sloeg de tamboerijn. Dat had ik maar nou kunnen zijn trouwens. Nou, maar al diegenen die kwamen, kwamen om te luisteren naar hem. Die alle harten deden kloppen. En als hij aankwam, riepen de menigte: Hij is er! Gigi Amoroso! Dat oh, wat een leuk, wat een leuk en, en tekst. De, ik ben er niet klaar. Oh. En Gigi Amoroso, dat betekent de minnaar. Ja? Oh. Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Beeld van de liefde, ogen van fluweelse streling. Gigi Amoroso, nee, altijd overwinnennaar, oh. soms harteloos. Maar nooit zonder theenaart. Overal zijn vezels, hij zong Zaza, Luna Caprese, O Sole Mio. Dat zijn de Italiaanse Dat liedjes. Het is pizza caprese. Jij maakt er helemaal wat van. Gigi Giuseppe, maar iedereen noemde hem Gigi Amoroso. En Amoroso betekent? Ja, de minnaar, heel goed. Ja. En de vrouwen waren gek om hem allemaal. Charles Duif ook. De vrouw van de bakker die de winkel elke dinsdag sloot om naar hem toe te gaan. De vrouw van de notaris, die een heilige was. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja Ondertussen. Een malle was het. Ja, ja. Die haar man nooit eerder zou bedriegen. En natuurlijk de weduwe van de kolonel. De kolonel, weet je, kent kent de kolonel wel. De weduwe van de kolonel die geen rouwkleding meer droeg... omdat hij niet van zwart hield. Iedereen zeg ik je. Dit zinkt zij dan, hè. Zelfs ik, maar... Ik, Gigi, hield veel van zijn vrijheid tot de dag waarop... Er staat een spatie, dus een hele vreemde spatie... Ik ziet al, een rijk Amerikaanse toesloeg met ik houd van je en een voorstel en om naar Hollywood te gaan. Jij bent de beste, jij zult de beste zijn van alle Caruso's. Meer informatie. Oh, dat staat eronder, dan gaat het nog verder, denk ik. Nou, ik vind het een mooie vertaling. Ik ben er niet klaar. Uh, nou goed, daar, daar gaat het nummer me dus over. Een minnaar. Annemiek, ja. bedankt. Annemiek, een ja, ik, ja. ik bewaar dit en... Uh, um, ik, dit komt op de uh, webpagina te staan van de uh, van boys. Ik zet het er gewoon op. Oh, ja, nee. Met het nummer erbij, en dan wordt dit een Nederlandse vertaling. We moeten nou maar eens spijkers met koppen slaan. Jij speelt gitaar. Ja. heb je verteld. Maar ja, men, men zegt het. Ja, dus jij neemt de volgende keer je gitaar mee. En dan ga je marosso of, of hoe het mag. GG, GG GG, GG. Gigi, dan ga jij in. Oh, lello Pipi, hè. Dat betekent een kleine piemel Ja, Ja. Ja? Dan ga je dat, in het Nederlands ga je dat voor ons zingen gewoon hier. Ja, live ik vind dat een hele goeie ja? ja, he? Zal, ja. Zal ik dat doen? Ja, ik vind dat is een. Ja. Uh, nou ja. Dan, zou ik dat, dan, deze... dan moet ik dus bij deze moet ik eens kleur bekennen dan. Ja. Nou, dat doe ik. Dan heb ik nog een schokkende mededeling voor u. We hebben zojuist vernomen via Joke Westerberg dat het uh, min 22 graden ah, is. 25 graden. Min 25 Echt? graden. Ja. Min 25 oh. graden. In Canada. Dan kun je niet naar buiten. Maar het positieve nieuws is, ze gaan daar, want daar, daar kan het dus wel, de elf gaan toch Gaan Als daar, daar de Elfstedentocht gaan. Ja, houden. in steden in Canada, alleen de afstanden zijn iets groter. Ja, en zij ze, is ze net een foto gestuurd, dus Ze is net buiten geweest. Ja. Maar dat bevries je en, toch? Als je, en ik heb een foto gezien van haar gezicht. En, en. toen dacht ik van, nou, dat, uh, dat is niet normaal, dit, dit kan eigenlijk oh, dat is toch... niet. Koud. Ja, de speciaal voor jou is uh, het volgende nummer. De zien met blauwe, dat was even speciaal voor, uh, voor Joke uit, uit Canada, min 25 mensen, waar hebben we het over? Nou zeg, ongelooflijk, wat een... Wat een uh... <lacht> ja, dat is wat ja. ja. Ja, nee, dat is, uh, ja, goed. Een Nederlander, je weet wel wat een Nederlander is toch, nee. hè? Eh, nou? Een Nederlander. Uh, volgens de uh, definitie, ik heb even snel even voor je gekeken, Maxima, die zei... Da, Nederlander bestaat niet. Ja, dat nou, er komt een Nederlander Zesver. komt er een, een Vlaamse wapenwinkel binnen. Wapenwinkel. Een wapenwinkel. Heeft u pistolen, vraagt de Nederlander. Ja. Allee? Nee, zegt de verkoper. Maar rechts van hem, dat ziet die Nederlander, liggen diverse soorten pistolen. Ja. ja. Dus die Nederlander weer, heeft u granaten? Allee? Nee, zegt de verkoper. Maar links van hem. ...liggen een hele reeks... ...verschillende soorten granaten. Vervolgens zegt die Nederlander... Hey, ...heeft u iets tegen Nederlanders? Zegt hij, ja, hier rechts pistolen... ...en ja, links dat... granaten. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, hier ga je dan. Dat, ...dat kan toch niet? Dat was weer een inkoppertje natuurlijk. Ja, dat... Ja, dat... Op, deze, ja, op deze nationale radio uh, de radiostation, ...dat kan toch helemaal niet dat je dat, dat soort dingen roept? Nou, waarom niet? Het is, uh, is echt gebeurd. Ik, bedoel, ik, ik vertel alleen maar dingen die echt gebeurd zijn... Zoals daar ook uh, uh, afgelopen woensdagochtend 22 januari uh, uh, uh, is wethouder Carré op bezoek gegaan bij een gezin. Ik heb het over de wethouder Carré van Zandvoort. Hè. Ja. Is uh, woensdagochtend 22 januari op bezoek gegaan bij een gezin dat steun ontvangt van buurtgezinnen. Hiermee werd het vijfjarig bestaan... van het initiatief in Zandvoort gevierd. Het ja. initiatief Buurtgezinnen. Ja. Ja. Nou, er staat er dus, uh, Mahmoud woont al uh, enkele jaren in Nederland... en werkt fulltime om zijn familie te onderhouden. Zijn vrouw Marwa... niet Marwa, maar Marwa... is uh, onlangs samen met hun twee jonge kinderen... Malik en Malika... naar Nederland verhuisd. Voor Marwa is het wennen hier. Ze beheerst de Nederlandse taal nog niet zo goed... en ze voelt zich vaak alleen omdat Mamoet door zijn werk veel van huis is. Via buurtgezinnen krijgt het gezin ondersteuning van Lena en haar gezin. Lena helpt Mar Lena van de Haak. Ja. Dat denk ik. Ja, ja dat is Lenna van de Haak. Okay. Ja. Lena die helpt Marwa bij het leren van de Nederlandse taal en neemt haar mee voor gezellige activiteiten. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat Marwa zich minder geïsoleerd voelt. Dankzij buurtgezinnen krijgt het gezin niet alleen praktische hulp maar ook waardevolle sociale verbinding... waardoor ze zich meer thuis voelen in hun nieuwe omgeving. Zo hoorde dat, nou, hè? Ja, precies. Mooi. Nou, en de verjaardag van buurtgezinnen werd gevierd... met het aansnijden van een heerlijk stukje taak door wethouder Carré. En daarbij sprak hij zijn bewondering uit... voor de inzet van de steungezinnen. Ik vind het heel belangrijk, ik citeer de wethouder... om hier uh, als gemeente mee bezig te zijn. Het is geweldig om te zien... wat steungezinnen voor anderen kunnen betekenen... We kunnen Zandvoort meer van dit uh, soort uh, gezinnen. We kunnen in Zandvoort meer van dit soort uh, gezinnen gebruiken. Nou, en dan een heel belangrijke nog: vrijwilligers gezocht buurtgezinnen. Luisteraars is op zoek naar nieuwe vrijwilligers om die, uh, die gezinnen willen ondersteunen in Zandvoort. Onder het motto: opvoeden doen we samen. Koppelt buurtgezinnen die steun kunnen gebruiken. Uh, aan een uh, stabiel gezin in de buurt. Nou, u kunt daar veel meer informatie uh, uh, vinden op de website van Buurtgezinnen. En dat is gewoon buurtgezinnen.nl. Maar is, is dit is het ook van, van, uh, van pluspunt, pluspunt? Nou ja, pluspunt, nee ja, het is allemaal wel gelie gelieerd aan Pluspunt. Maar ja. het staat er wel weer los van. Maar uh, de, bu de buurt staat natuurlijk hoog in het vaandel. Hè? Ook, ook bij Pluspunt. Ja, dus ja. een buurt kan heel veel voor mensen betekenen. Hè? Ook, ja. uh, om te helpen en... Uh, uh, en waarom niet? Hè? Ik zie nou in een keer die foto, Jarl. En ik herken in een keer Lena Haakbaar. Ik dacht daar eerst van: Lena, ja. Dat is dus Lena. Dus dat is, uh, ik denk: ja. is, is dat nou de vrouw van Mammoet? Maar nee, de. Nee, nee, het is nee. De nee, die, uh, die dat uh, ondersteunt. Ja. ja, nou wat leuk, leuk man. hè? Ja, hartstikke goed. Ja, nou ja, uh, ik dank mijn collega Wim Meijer, want dit bericht staat er uh, pas een, uh, denk een half uurtje op of zo. Oh, het is vrij recent? Ja, op de site. Nou ja, het is niet recent. Uh, het, is woensdag, het, wa was, het was. Het was nee. Woensdag. nee, nee, ik bedoel qua plaatsing. Ja, precies. publicatie. Helemaal goed. Moet ik nog meer moeilijke woorden gebruiken? In, in één keer goed. Nou, ja. Maar, ja, mooi hoor. Gerry, ik vind toch dat Willem... Uh, hij, hij leert steeds meer bij, hè? Dat je zegt van nou... Ja. ja Valt op, vind het op, ook op. Ja. Ja. Even op. Dank opraken? u, ja. dank u, ja. dank u. Dank u, dank u, dank u. Ja. Uh, nou, dit is... Uh, nou ja, goed. Hey. Heb ik nog wel een kleine aanvulling? Ja. De zomer is voorbij. Gerrit Cox? Nee. Oh, een andere nee, zomer. Nee, hey, de andere. Dusty. Springfield.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 The summer is over Ja, dus je springt veel is over. Ik denk ik, ik, geef het er even als, als update. Voor, nou, dankjewel. Voor het laatste weerbericht natuurlijk. Ja, nee. Houden jullie ergens... van vissen? Houden jullie van vissen? Ja, ik, uh, ben, uh, ik ben daar wel gek op. ja, en Vooral met, uh, met uitjes. Vissen? Vissen. Of... vissen. Ja, vissen. Of oh, vissen. Je bedoelt, uh, als zijnde vangen. Ja, ja het is vooral toch een mannen ding. En uh, vier getrouwde mannen die uh, gaan vissen. Ja. Ze zitten gezellig in de boot en klagen erover dat het toch zo moeilijk is. Mm -mm om van hun vrouw toestemming te krijgen om te mogen gaan vissen. Ja. De eerste man zegt, ach, het is elke keer moeilijker. Deze keer moest ik mijn vrouw beloven... dat ik volgend weekend maar liefst alle kamers in huis zou schilderen. Zo. De tweede man zegt, dat is nog niks. Ik moest mijn vrouw beloven dat ik de put zou graven voor de aanleg... van een nieuw zwembad in de tuin. Ach. De derde man zegt, jullie zijn echt alle twee goed, er goedkoop van afgekomen. Ik moest mijn vrouw beloven dat ik een keuken zou maken voor haar... vol met speciale kasten op maat gemaakt. Nou, de mannen gaan verder met vissen. Ehm, tot hun, uh, Frank Frankfalt. de vierde man, heeft nog niks gezegd. Wat heb jij moeten doen om vandaag te mogen vissen? De vierde man antwoordt, jullie zijn toch echt niet snugger, hoor. Ik heb niets moeten beloven, gewoon slim zijn. Hoe dat zo, willen de drie anderen weten... Nou, ik heb gewoon de, de wekker gezet op half vijf. Toen hij afliep, drukte ik het alarm uit. Ik gaf mevrouw een knuffel en ik zei, vissen of seks? Toen zei zij meteen, doe een warme trui aan. Ik, ik, ik val gewoon weer in stilte. Ik denk, er komt, er komt echt Ik denk, nou komt de Sound of Silence van Simon Garfunkel. Maar Dat is hem ook wel, de Sound of Silence, maar niet van Simon Garfunkel. Is latijn? Ja, nee. Is latijn? <laughs> ja, nou, dan zeg je ja, ja, heel goed. ja, precies. Ik weet niet, volgens mij komt dat gewoon door die koude trek in je nek, Dat de wind weer ja, over de zee kon, komt, ja, ja. dat je met dit soort verhalen. Nee, komt. maar hey, over vissen gesproken, heb, een zeehond, we spoelen heel vaak zeehonden aan, hè, in Zandvoort, hè? <hijf> <hijf> <hijf> <hijf> ja. <hijf> maar. Um, uh, die worden dus... Uh, in de meeste gevallen liggen ze gewoon maar uit te rusten. Hè? Want dan zijn ze niet ziek of zo. Of er is verder nee. niks met ze. Maar na verloop van tijd dan gaan ze dus weer, gaan ze weer weg. Maar een wandelaar stuurde een foto. Je ziet hier een foto met een zeehond. Die is za afgelopen zaterdagmiddag op het strand uh, in, uh, in Noordvoort. Dat is dus Zandvoort, maar in het noorden. Dat heet Noordvoort. Hè? Dat is zo ook zo'n wandelgebied. Ter hoogte van strandpaal 711. En die lag daar te rusten. Maar dat dier had een groene stip op zijn uh, bovenvacht. Ja. En volgens de, de, de kleuren. Stippen. Even kijken. Ja, het kan wel, zijn, staat, het hoor. kan wel zijn de dat het. kleuren-stippen-label, die... stippen wat hij had. Betekent dat dat hij uit Vlieland komt? Oh, ik dacht uit Pakistan. Dus hebben die Vlieland, zoveel... Vlieland. Vlieland. Wat is dat? heb ja, hebben die vrouw ook op ons dus, stippen. Dus die, vrouw, vrouw, vrouw. dus die heeft een heel end gezwommen, ja, ja, ja, en begrijpelijk lag hij ja. even uit te rusten daarom, omdat hij zo'n end gezwommen had. Maar ze hebben ze hem dus een, een stip. Dat is dus iets nieuws. Dan wisten ze dat hij uit vliegde. Wat leuk. Dan ging hij weer terug. Dan wist, dan wist weer terug. Ja. En in plaats van een chipje of zo. Ja, ik denk dat dat iets nieuws is of zo, dat ze dat. Uh, ja. Uh, maar ik ben, dus, zijn jullie best in Ekomaren geweest op Ja, zeker. ja, ja. Zeker, ja. Maar ik ben daar toen geweest, dat is een paar jaar geleden, en ze waren er maar heel weinig zeehonden. Maar dat is een goed teken, want maar de dat is hè? Alleen maar die, in, die ja, die, dat ze ziek zijn, weet je wel? Dus Dan kon je als bezoeker kon je dit ook laten doen. Ik heb het laten doen. Ja. Chippy laat plaats. Maar heb je hebt gezegd, nou de volgende gaat paprika. Ja goed. Maar oh, goed, had je verder nog over Nee die nee, zeehond. dat was even over dat die, die het, over Want uh, ze spoelen nee. regelmatig aan, hè? Ja, ja dus aan, het is gewoon Het advies met rust laten. Je moet ze met rust laten. Laten ze, ze lekker halen, rusten. Hè, en, of ze moeten uh, ja. gewond zijn, natuurlijk. Maar er komt altijd meteen iemand bij van Ecomare of verder. en die, uh, ik, heb mee, ik heb het een keer mee. Ik heb het één keer mee. Serieus, ja, ja, Eén één ja. keer meegemaakt hier in Zand voordat ik langs, langs de kust wandelde. Met toevallig mijn camera mee. En. Uh, Topoven. Ja, ook zo'n vrij jong ja, ja, ja, jonge dier. Ja, jongens, die, die, komen, die zijn net geboren dan waarschijnlijk, die van, van de moeder En die, af. Ging, die ging echt voor me poseren hoor. Die, ja. Met dat staartje omhoog en zo. Ja, is wel Leuk schattig, hoor. Is wel Ik schattig. denk dat is een model. Dit is ja. gewoon een modelzeehond. Echte... Ik heb wel uh, eens een keer kort voor hier, toen nog niet zo gek lang, geleden een walvis gezien. Om, jij hebt een walvis gezien? Ja, walvis. een echte walvis. Hij zat op de kant. Je ziet gewoon iedereen in het beeld verdwijnen. Ja. Charles, die, die moet de sanitaire stopmaken. Gerry die gaat onder de tafel. kijkt. Wat, wat valt onder die ja, tafel? Ja, dus in? ineens gebeurt dat allemaal. Hè? Wat gebeurde nou dan? Ik liet een mes vallen. mes? Ja, ik moest dat openmaken. Dit, van de keekjes. de keekjes, de, ke de, de, de sluiting van de keekjes. Ja, ja. Waar het in zat. Waar het in zat. Oh, de verpakking heet de dat. verpakking. Ja, ja. Maar uh, jij hield net... Uh, jij hield net uh... Ja, een mooie advertentie, hè. Of mooi, ja, ja. Bedankt voor 48 jaar Zandvoort, rien de Faplu. En waar gaat dat dan over, denk jij? Ik denk, ik, denk, ik gok het casino. Het casino, ja? ja. Het is 1 oktober 1976, het is de oudste casino van Nederland. Hè? Was, het, was het niet de eerste? De eerste, de oudste ja, de eerste. Ja. Uh, en 31 januari volgende week sluit het casino in Zandvoort. Jor. Na 48 jaar. Ja, die zit naast de KNRM. Ja, de, de buren. Ja, ja. Maar je ziet op die foto hoe ziek die mensen er allemaal uitzagen. Hè, wel. Ja, maar, maar die foto. Dat die, moest, hè? die foto he. die erna kwam, ja? die nagemaakt is, dat was toen de mensen weer weggingen. Toen ze weer weggingen? Ja, ja. daar is niet veel meer aan. Ja, de maar de man, ze moesten vroeger altijd, wat hoeft nu niet, ja, meer? Nee, hoef met me stropdas. Nou ja, dat was die man op die kameel, hè? In de, in de ja, die, ja, die ja, ja. Charles is nooit in het casino geweest. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. nee. Maar uh, moest je en dat, uh, bij, als je binnenkwam, dan werd dat ook gezegd, hè? Dan werden ook stropdags uitgeleend en zo allemaal. Maar dat was ja, voor uh, de rijkere mensen, zeg maar, eigenlijk, denk ik. Hè, het ja, maar iets dichter bij de microfoon. Dus. Sorry. Oh, ja. Nee, dat geeft niet. Maar. Pardon, als, pardon. Anders er hoor je... Ja, hoor. ja. Nou, maar ik... dit is dus het verhaal. Ja, oké. Okay. Uh, maar dat staat dus op de achterkant van de... De achterkant van de Zandvoortse courant. De Zandvoortse courant, courant. courant. oké. Okay, ja. Ja. Maar voor Zandvoort is het zelf niet zo leuk natuurlijk. Want er kwamen best nog wel veel mensen daarop af. Uh, ik zag er altijd nog wel bussen komen. Bussen die uh, dan... Uh, het, ik uh, ben er mensen... nou één keer binnen geweest en dan heb je van die gokautomaat... Ja, gemaakt. ja. De bandied. eenarmige bandiet, ja. Ik heb gewoon de politie gebeld. Ja, dat kan niet. Hè? Ik ben er wel een paar keer geweest. Je kantte ook heerlijk eten. Je kon daar ook heerlijk eten. Echt waar? Ja, echt waar. Ja. Ja. Maar gokken, ik ben geen gokker, dus ik, uh, ja, zegt mij niks. Jij? ik zeg altijd het verkeerde, want ik, ja, ik, spreek geen Frans. Oh ja, ja. Ik heb maar, ja. Uh, dat heb ik jullie al verteld, maar luisteraars nog niet, mogen ze wel weten, hoor. Ik heb, uh, <tosses> uh, dankzij mijn zoon. Die, die al een tijdje ook met bitcoins handelt. Uh bitcoins? Bitcoin. Nou ja, Bitcoin. ja is het bit, ja. bit, bit, bit of is het bitcoins? Bit, bit, bit, Bitcoin, bit. maar je hebt, je hebt ja, ja. wat dat betreft uh, verschillende soorten muntjes. En er wordt natuurlijk voor gewaarschuwd: kijk uit dat je niet uh, op een verkeerde site terechtkomt. Nou, mijn zoon doet dat al uh, enige jaren met succes, moet ik eerlijk zeggen. Want hij heeft best wel aardig uh, rendement gehad van zijn uh, inzet. Uh, en die heeft mij gisteren uh, ook uh, verleid om uh, een gering bedrag. Om in te zetten bij In te zetten. zetten. Dus okay. ik ben het nou eens ja. aan het proberen. Ja, het gebak was lekker. En dat, dat, de want jullie hadden het over de gokken. De nou, dat is, dus, dat is dus ook gokken dat eigenlijk. Is ook gokken, ja. die is uh, ja. Maar die ja. bitcoins, zijn Amerikaanse munt. In, of is dat gewoon een er zijn verschillende soorten maar bitcoins. ik heb er eentje in Antwerpen gekocht. Eén bitcoin de week. Ja. Antwerpen, dat is een vierkante. Oh, okay. <laughs> maar die is, ook waard, die is ook wat waard. Ja, maar ik kan hem niet ronddraaien. Nee. Maar ja, het casino weg, ja. Ja, ja het is uh, niet leuk. Maar, nee, ja, als je zo'n onderneming begint, ja, het blijft een gok natuurlijk. Het blijft he, altijd nou, een gok. Het blijft ja. altijd een gok. Ja, ja. Uh, ik blijf altijd maar zo denken, het is een kwestie van een balletje. Het is een balletje? Of een. Of een maar één uh, een, een een arm, een arm. Het is hier nee? in Zandvoort ja. ook een keer gebeurd dat er een meneer hier in Zandvoort naar binnen liep. Ja, is klopt Een paar keer is dat gebeurd wel. Ja. Ja. Ja. Maar ik mocht daarna mocht ik er ook niet meer in. vond het zo lach. Ja, Omdat ja, je de politie gebeld hebt ofzo. Nee, ik had die, die, die, die prijs er weggehaald. Oh, die prijs. Ja. En die man zo, ja, hij komt er niet in. Daar heb ik het casino gekocht, die man eruit gegooid. Er oh ja, geweest. dat kan ook natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, wat er met dat gebouw gebeurt, dat is natuurlijk ook allemaal nog... Uh... Nou, het is een flink gebouw. Heel een Heel groot gebouw. een grote garage onder. Ja. ja, ook dat. Het ja. dat zou, heel, eerlijk, eerlijk, zou dat heel erg mooi zijn als ze dat gewoon schenken aan de KNRM in Zandvoort. En dat ja. we daar gewoon een boothuis van maken. Kunnen de gigantisch. Kunnen ja. we de boot onder het boothuis... Oh ja, maar ik luxe. denk dat daar wel een prijskaartje aan hangt, denk ik. Denk jij niet? Nou ja, een, een bitcoin misschien. Ja, misschien. Ja, ja. <laughs> ja. Nou, maar ja. ik denk dat de gemeente wel andere bestaat. Maar ik weet niet of het eigendom is van, de, van het casino. Het zal wel, hè? Uh, ik moet er vanmiddag toch langs. Uh, ik zal het eens Gaat vragen. Eens vragen, vragen. Ja, ja, ja, het is een... Uh... Mark, ik, ik heb me wel eens vergeest. Ik liep dan binnen. Ik denk, want ik ga even wat vers veruit halen. Dat, is, ja, dat, staat bruid, ja. dat zijn fruitkasten. Duitkasten, ja. Maar niet, maar, hè? Nee, hoor. Een nee. enorme maldietenwaren. Dat <laughs> is ook niet één fruitkast met olvariet erop. Met olveriet? Olveriet. is voor babytjes. Een fruithapje. Oh Fruit ja. Een ja. fruithapje, ja. Zal ik maar weer al een stukje muziek doen? Want jij ja, nee, heb bij het je had jij zometeen nog Ja, al, op de volgende even heb ik nog wat informatie. Dus als jij nog een stukje muziek hebt. Waar? welke? Ja dat, maakt, dat, ja, dat maakt me niet uit, Willem. Ik heb nee. er hier nog eentje klaar staan, de. de uh, uh, ja, je, je mag het zeggen. Nou, wat, wat, heb je, wat heb je klaarstaan? Nou, die, die, uh, die, die ene van die vrouwen, die dame die ook uit het vak komt. En wie is dat? Uh, die, uh, die heeft echt in het vak gezeten. We hebben, ooit hebben we twee nichten van haar in de uitzending gehad. Twee nichten van haar? Twee ja. nichten van haar, ja. Dat waren die dames uit Amsterdam, die echt een raam hadden gezeten. Ja. En ik heb nu een, een, een liedje gevonden van een van die nichten van hun. Ja. En die heeft toen een plaat gemaakt en die zal ik even draaien. Dat is Annie Temeja.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 waarom, vertel me waarom. Ja, Anita, Anita Meijer. Hoe kom je, Anita Meijer, waar, waarom zeggen mensen dat? Als je het vlug achter elkaar zegt, dan is het, is het zo. Ja, an, an, ik rij niet, ik heb mijn potje. Ja, <laughs> Charles, vriend. Ja, ik uh, sluit <laughs> me net over de valreep. Op de valreep? Ja op donderdag 30 januari, volgende week donderdag... organiseert de gemeente Zandvoort een informatieavond... over duurzaamheid van? voor van? verenigingen van eigenaars. Uh, dus als je in een woning woont die jou uh, toebehoort... in een gebouw wat meerdere uh, uh, woningen bevat. Uh, bijvoorbeeld een uh, appartementencomplex... waarbij dus... Uh, uh, allerlei zaken aan de orde komen, zoals isolatie, zonnepanelen, aardgasvrije warmtebronnen. in één appartementencomplex. dan moeten de, de bewoners onderling natuurlijk het wel eens zijn over de kosten die dat met zich meebrengt. Ja. Uh, en uh, ja, een zaak om het energie, uh, energieverbruik te verlagen en het wooncomfort te verhogen. Nou hoorde ik van de week Niels, al dat het nog wel eens zorgt voor conflicten. Ja, oh, en wat, voor, en wat voor zin dan? Nou ja, dat, de, de ene wil wel bijdragen. Die, die vindt wel belangrijk dat er duurzaamheid ontstaat in het appartementencomplex. Ja. Terwijl de andere zegt, zal mijn tijd wel duur. Ik, ik ben al 74 en ik heb geen zin meer om daar nog geld in te steken. Klopt. En dan krijg je dus onderling burgerruzies schijnt het dan te... Uh, nou ja, je, je alle, alle neuzen moeten naar één kant staan. Hè? En als dat niet zo is, ja, dan, uh, dan gaat het fout. Gaat het fout. Ja. Nou, als bewoner van een gebouw met een uh, vereniging van eigenaren kan verduurzamen lastig zijn omdat beslissingen gezamenlijk genomen moeten worden. Ja. Om hierbij te helpen, organiseert de gemeente, deze informatieavond. Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over verschillende regelingen... en praktische tips voor verduurzaming. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere... adviestrajecten voor grote uh, verenigingen van eigenaren met meer dan acht woningen... adviestrajecten voor kleinere Verenigingen van eigenaren met minder dan acht woningen, financieel advies en informatie over subsidieregelingen voor verduurzaming en ecologisch advies en uitleg over uh, ja. Dat is wel interessant. Ja. Het soorten managementplan. Uh, u kunt zich aanmelden daarvoor uh, via de mail en dat is zandvoort.nl en dan vermeldt u uw e-mail en met hoeveel personen u wenst te komen en van welke uh, Vereniging van Eigenaren u lid bent. Wanneer is dat? De, de datum en tijd, ja. Willem, let op. Donderdag 30 januari 2025. Van half acht s'avonds tot half tien s'avonds inloop. vanaf kwart over zeven. Ja. En de locatie is de blauwe tram aan de louis -David's Carré nummer één. Een nummertje één. Ja, nou ja, ja uh, weet je, ik kan me nog... Ik kan me nog herinneren dat uh, bij een VVE-vergadering hadden we één man. En uh, die begon alleen maar over zonnepanelen op het dak. Zonnepaneel, zonnepaneel, ja, ja, ja. zonnepaneel. Um, er was eigenlijk niemand die, die had daar belang bij of zo. Uh, uh, ja, ik weet het niet. Het liep helemaal een beetje de verkeerde kant op. En mensen werden de morgen. En, uh, nou ja, goed. Op een gegeven moment heb ik die vent later gesproken. Maar waarom was je nou zo verschrikkelijk fanatiek met die, met die zonnepanelen bezig? Uh, ja, zegt iemand, uh, ja, ik wil dat ook graag en zo. Ik zei, wat doe je voor werk? Wat dacht wat die fan voor werk doet? Ik heb geen idee. Hij verkocht zonnepaneel. Ach. Ah. with a game. de valreep kom ik nog even binnen te je Goeiedag. daar heb je hem ook weer. Daar, was je er weer? Ja. Zeker. ja. Ik kom op de valreep nog eventjes wat vertellen over wat in de kerk is gebeurd. Nou, is er, er gebeurd? Zit, zitten hm. mensen op de wachten, denk ik? Nou ja, dat, dat weet ik niet, Willem. Oh, nou. Ik zal We, dan... Wil je ja. dat ik weer weg Ja. Nee, je mag rustig. Maar over de kerk praten, hier in de studio, dat kan toch helemaal niet? Nou, best wel. Er was, uh, er was een, een, een, een, een collegia pater die was ernstig ziek. Die was ernstig ziek. En dan was er een andere pater... die had daar in de klas over verteld... van de school. En die had, maar die had uiteindelijk... dat die, dat die pater weer beter... Werd, was geworden, had die op het bord geschreven. Jot is goed... pater is beter. Nou, dat is heel aardig. Leuk, ja. he? Dat is een leuke, dat is een heel leuke. Ja. Ja. Kort maar krachtig. ja. Nou, dat wil ik nog even vertellen. Vond ik me niet leuk. Deze, Willem staat wel te sniffelen, Maar ja, dat, ja, ja, dat ja. kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien of horen. Ik heb even even dacht achter die luidspreker. Ja. ja. Maar ik maar neem dus meteen wel. afscheid van jullie. Want ik ga ja, weer verderop. Want ik moet nog een preek houden. Oh. Vanmiddag in de kerk. Een preek over Zandvoort. Ja. Dat er zo weinig zand op het strand ligt. Dat is allemaal weggewaardig. Nee, het is allemaal plastic. ja. Het is allemaal plastic. Dus we zijn aan het pleiten voor een schoon strand. Goed zo, dat is namens, een mooie streep. Namens het Juttersjuluk. Dat, het is, Juttersjuluk. Heel Juttersjuluk, dat he? is heel mooi. Dat is maar. Nou ja, zolang je er geen plastic in kop van krijgt, is het niet erg. Zo he? is dat. Ja. Nou, in ieder geval dankjewel dat uh, je de moeite hebt genomen. Daag, man. daag. En, uh, tot de volgende keer dan maar weer.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 Up, dream up let me fill your cup with the promise of a man All is change of plan Dream of dream of let me fill your cup with the promise of a man Dream of dream of let me fill your cup with the promise of a man Ja, Sharon New Yang met uh, harvest. Harvest is harvest. Harvest. Harvest. Harvest, ja. harvest, toch oogst of zo? Oogst, ja, oogst, ja. ja. ja. de harvest. oogst van, Er zijn meerdere uh, versies van. Uh, ja. Je gaf het net al, uh, buiten de uitzending uh, gaf je het al aan, ook met de uh, Crossbasils en Nest natuurlijk. En ja. Met, ja. Maar ook met een country rest waarvan wij even niet op de naam bedanken. kunnen komen. Nee, dat is weer een mooie nee. prijsvraag. Ja, voor de volgende keer. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, als ik naar buiten kijk, uh, dan zie ja. ik alleen maar regen, druidelijkheid, harde wind. Uh, niet echt, wat, wat akelen, uh, hoe moet je er nou een leuk weekend van maken? Je moet het nog? binnen gezellig maken. Je moet het binnen gezellig maken. Gewoon kerstboom, uppakee. Gewoon gezellig, lichtjes, lekker eten, ja. uh, een boekje, naar de televisie kijken. Gewoon ja. lekker, lekker maar, in de uh, cocoenen. Ko cocoenen? Ko cocoenen, okay. ko cocoenen. Ko ko ja, ja, ja. Huh? ja, ja. En hoe doe jij dat, Willem, vertel hoe maak jij het gezellig thuis? Hoe maak ik het gezellig? Nou ja, gewoon een, dan pak ik gewoon mijn, mijn schildersezel. En, oh, uh, ja. en mijn kwasten en mijn palet en mijn schildersdoek. En dat donder ik allemaal de deur uit. En dan ga ik lekker tv kijken. Dat <lacht> kan, kan ook. Mijn buurman zei tegen zijn vrouw: zullen, zullen we eens wat gezelligs doen? Ja. Nou, leuk zegt die vrouw. Nou, hij zegt: dan Zie ik je man nog weer. En met deze vorstens neem ik alvast afscheid voor jullie, want we lopen naar de klok van 12 uur. Leuk dat jullie er allemaal waren. Het was druk vandaag, veel luisteraars. In alle windstreken, ook in die, die, die koude trek in de nek van Charles. Nee, en ik wou ja. nog even tegen Joke zeggen, Joke, Joke, Joke. Joke, Joke, Joke. Uh, als je het koud hebt, meisje, uh, denk aan mij, dan word je we zelf weer warm. Echt waar? Ja. Dat is een mooie uh, mooi afsluiter. Mooi afsluiter hè? Ja. 25 graden vorstens. Ja. Ja ja. ja, ja, ja, ja. Nou goed. Nou uh, jongens, hebben jullie nog een mededeling... al volgens de, de knop dicht gehad? Nou, van ik nou, wou nou, zeggen gewoon iedereen een fijn weekend. En maken wat in... Ja, en we danken ja. de week voor haar Nederlandse tekst. Uh, ja. Met een man met een Italiaanse naam. Maar het is helemaal geen Italiaan. Het blijkt een hele... Ja, hij komt uit Zwitserland. Of uit uh, Oost, uh, Oostvoorn. Het Chermobil, nee toch? Cermobie. Nou, hartstikke leuk nee, nee. dat het uh, gestuurd is. Nee, nee, hartstikke en... leuk. Het komt, uh, het komt ja. op de website. staan staat ja. die vertaling. Dankjewel. En, uh, ja. Ja. Wij danken de luisteraars voor de spontane bijdrage. He, toch? Oftewel, zoals in Duitsland. En, uh, nog gen... even ja? de prijsvraag die ik ja? heb gezegd. Wat over wat we. Oh, de naam. De, de naam. De naam van het programma. Ik ben benieuwd ja. of we daar een leuke op naam voor Een leuke naam voor de boys. Maar ja. het is nu boys and girl maar we moeten een naam hebben dat je zegt van ja, die springt eruit. Hm? Ja, kijk of daar iets leuks Juist. op uh, komt. Volgende keer, Volgende, keer. Volgende keer op de nieuwe flyer, nieuwe naam, nieuwe flyer. Ja, enzovoort. ben benieuwd. Ja. Ben benieuwd. Nou, op zijn Italiaans gezegd, jongens, bonjour. Bonjour. Uh, Adieu.